dat is Poetekoloris Afwas Show. En dit is de nieuwe Elsplaat. Radio Go Go. 177 noteren we voor de Elspelaat deze week en het is de laatste keer dat je hem hoort in die hoedanigheid. Highlight met California. Ja, ja, ja, ja. Even klappen nog voor de laatste keer. De ja. komende Zo hè, ja, ik heb nu weer wat in mijn strot zitten, maar dat komt omdat ik ben wezen fietsen vandaag. Na bijna twee maanden afwezigheid op de pedalen hebben we vandaag weer even een rondje Vianen gedaan. Dus dat was weer een, een tochtje van 80 kilometer en daar ben ik eigenlijk pas net van terug. Dus ik was net op tijd om de afwashow te doen. We lopen nog een beetje na te hè he, Zo, hoe is het met jullie? Ik hoop dat jullie de werkweek goed hebben afgesloten en het is weekend! Maar het is vandaag vrijdag 25 september van het jaar, dus alas 2015. En uh, vanavond is er weer de afwasjo-vergadering waarin we de nieuwe L-schijf gaan kiezen. Dus uh, ik zou zeggen, lees er alles over op Facebook, dan komen we daarvan zelf al achter. Trouwens, ik heb nu het juiste adres eens dus een keer opgezocht. Het is www.facebook.com en dan een slash, weet je wel, zo'n uh, schuimstreepje. streepje. En daarna gewoon Radio Els 558 achter elkaar geschreven. En dan kom je op de fanpagina terecht van Radio Els 558. En uh, daar kan je even lid worden. En daar via je ook uh, de link om naar de player te gaan. En in die player kan je verschillende... Je hebt allerlei mogelijkheden. Je kan via de... Hoe noem je dat, de Windows Media Player of de Real Player, of weet ik veel allemaal. Daar hebben we allemaal niet zoveel verstand van, we zijn niet zo technisch wat dat betreft. Nou, wat gaan we allemaal doen in de show? De bekende dingetjes natuurlijk, en ik heb muziek voor je opgezocht van uh, Ronnie Tober. Ja, ja, ja, ja, het is vrijdag hoor, daar mag alles. Simply Red, Lou Christie, Roger Whittaker, ook een plaatje. The Foundations, de Dolly Dots komen voorbij, Patricia Pai, alweer hè, die hadden we van de week ook al. John Denver, De Golden Earing. de mamas en de papa's, alweer, ja, gisteren ook al voor volgens mij, maar nu uiteraard met een ander nummer. En we beginnen zoals gebruikelijk uh, in de jaren 60 uit 1966 met een duo wat gewoon echt geweldig is, Simon en Garfunkel, I Am A Rock. A winter's day, in a deep and dark december. my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow i am a rock i am a no need of friendship friendship causes pain it's laughter and it's loving i disdain i am a rock Feelings that have died If I never loved I never would have tried I am a rock I am an island I have my books And my poetry To protect me Trouwens over dat fietsen gesproken, ik ben in het zonnetje vertrokken vanmorgen vroeg. Maar ik was in de buurt van Vianen, daar bij die boogbrug die er nog steeds is, die wel gesloopt wordt eerdaags. En uh, toen was het al een beetje bewolkt en toen ging het opeens regenen en het werd gewoon koud. Je kreeg van die windvlagen en dan een beetje op het vlakke land. Ik heb gewoon zelfs mijn handschoenen opgezocht. Ja, dus ik was niet zo'n rok wat dat betreft tegen de... Kou en zo hoor, daar moeten we allemaal weer een beetje aan wennen. En uh, straks als het vriest, dan heb ik er gewoon helemaal geen last meer van. Want dat heb ik liever als regen en wind. Je hoorde, uh, even kijken op mijn lijstje. Oh ja, tuurlijk, Simon Garfunkel uit 1966, I'm a Rock. Ik ga het fouten maken vanavond, dat weet ik. Want ik ben gewoon eigenlijk helemaal versleten. Ik, ik, meestal had ik altijd een uurtje maf als ik een fietstocht heb gedaan. Maar dat gaat niet, want we zitten hier in de show natuurlijk. Oh, oh, de de oh. Ava show. Administratiekantoor Koldenhof BV, de specialist voor uw boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 51 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. You're getting higher Notice what's more, but you change your mind one day Standing on the turnpike, thumb out the hitchhike Take it to New York right away mug high jumps, slow-slump, big bumps. don't you work as hard as you play. Make-up, break-up, everything is shake-up, yes, it had to be that way. Sebastian and Zoff, form a spoonful. So done again, again, very soon for and McGuire, just a-catching fire in L.A., you know where that's at. And everybody's getting... That mama cat did it, did did did Ages can't be trusted. And then she wants to go to the sea. Cash can't make it. She says we'll have to fake it. We knew she'd come eventually. Greasing on American Express calls. But keeping out the heat small. The vibrations and our imaginations can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality. De vaders en de moeders uit 1967 hier in de bij Radio Els 558 en het nummer was allemaal getiteld Creaky Alley. De krant. Zo, kijk of ik de krant kan doen, want uh, ik heb uh, echt mijn strot zit helemaal vol. Ik weet niet wat dat allemaal is tegenwoordig. Het heeft met tijdstip van de dag te maken, dus ik moet misschien de maar smorgens vroeg gaan doen ofzo. Ja, maar dan luistert er helemaal niemand meer. Uh, ja, bijna de helft van de Nederlanders die merkte niets van de viering van 200 jaar monarchie. Dat meldt de NOS vrijdag op basis van een enquête van Ipsos. Zaterdag wordt het herdenkingsjaar afgesloten met festiviteiten in Amsterdam. In 200 gemeenten werd de verjaardag afgelopen twee jaar ook herdacht. Toch blijkt uit enquête dat 45% van de Nederlanders er niets van heeft meegekregen. Nou, ik wel, maar ik ben nogal koningsgezins wat dat betreft. dus Ik volg dat allemaal wel een beetje. Grote brand op een schip in een Rotterdamse loods. Rond 1 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog aan het nablussen. De Oostdijk, dat is in kapel aan de IJssel die na het uitbreken van de brand werd afgesloten voor het verkeer is inmiddels weer vrijgegeven. Volgens de brandweer moeten omwonenden nog ruime tijd rekening houden met rookoverlast. Het vuur woedde in Scheepswerf, Verolme. De situatie werd na de eerste melding al snel opgeschaald naar grip 2. Dat zijn van die vachttermen voor de jongens. De brandweer zette blusboten in om het vuur te bestrijden. Ook politie en ambulances waren aanwezig. Ascher die roept op om het hoofd koel te houden om de vluchtelingen. Dat zei hij vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. Hij verving premier Mark Rutte die normaal de persconferentie doet. In diverse gemeentes zorgt de komst van asielzoekerscentra voor onrust. Zo kon in permanent donderdag een raadsvergadering niet doorgaan doordat tegenstanders zich luidruchtig liet horen. De vicepremier zei de zorgen van de mensen die protesteren tegen de komst van asielzoekers in hun gemeente te begrijpen, maar stelt dat Nederland ook de verplichting heeft om deze mensen fatsoenlijk op te vangen. Het is begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken. Hoe gaat dat in goede banen geleid worden? Maar er is ook draagvlak om mensen op te vangen vanuit het besef dat het jou ook had kunnen overkomen, aldus minister Asscher. Energieverbruik in de grote steden is relatief laag, Dit, dat komt doordat er in steden meer appartementen en minder vrijstaande woningen staan. Het warmteverlies en woonoppervlakte is in een appartement namelijk een stuk kleiner. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft bekendgemaakt. Het gemiddelde gasverbruik in Amsterdam was vorig jaar gemiddeld 850 kubieke meter per huishouden. In Rotterdam lag dat iets lager, namelijk op 800 kubieke meter. Het landelijke gemiddelde is 1200 kubieke meter. Purmerend en Almere hebben ook een relatief laag gasverbruik. Dat komt door het grote aandeel huishoudens met stadsverwarming. Daardoor hebben zij geen gasaansluiting nodig om hun huizen te verwarmen. Ja, vind ik een beetje onzin, want die stadsverwarming, daar heeft natuurlijk ook energie voor nodig. Maar goed. Dat hoef je daar niet individueel op te wekken zoals dat heet of te verbruiken. Maar ik denk dat de rekening er niet minder om zal zijn. Dat was het eerste keer de stukje de krant en we gaan nu weekend vieren. Ja, ja, ja, ja, met de Golden Earing. We gaan naar 1979. En hier is Weekend Love bij de Alfa Show. for show. <laughs> Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains. Growing like a breeze Country roads Take me home Dropping Country Road is die overleden in een vliegtuigongeluk, John Denver, en de fat city staat erbij, Take Me Home Country Roads uit 1971. Maar Els uh, dacht dat ze hem gisteren zag lopen in de Albert Heijn. Nou, dat is volgens mij echt onmogelijk hoor. Els, hij is overleden in een vliegtuigongeluk. Of ik moet natuurlijk helemaal in de war zijn met iemand anders. Maar volgens mij is dat toch echt wel zo. Je luistert naar de Ava op een vrijdagavond. En ik heb hier van die heerlijke vrijdagavondse muziek van Patricia Pij. Ja, ja, ja, ja. We gaan terug naar 1977 met Living Without You. Je kan zeggen wat je wil van Patricia Pijn. Maar in die tijd kon ze zeker wel zingen. En ook heel goed jingles inspreken hoor. Destijds. Ja, dat hebben ze heel vaak gedaan voor Radio Veronica, de zeezender destijds. Zo, het is hier weer eens een beetje tijd voor. Weet je nog wel? Ik hoop niet dat het zo lang aan is, want ik heb helemaal niet zoveel zin om te praten vanavond. Ja, dat, dat, dat is gedaan voor een maar het, ja, dat is nou helemaal zo vandaag. Het is vandaag 25 september en het is vandaag dus de 268 ste dag van het jaar en er komen er nog 97 dit jaar. En dan is 2015 voorbij. Wat gebeurde er allemaal in het verleden op deze datum? Heel lang geleden, in 233, keizer Alexander Severus ke keert terug in Rome. En houdt een triomftocht. Hij voert in de Senaat een overwinningsrede over zijn mislukte veldtocht in het Persische Rijk. Ja, toen werden de mensen ook al besodomieten door de politiek. Dat is van alle tijden. In 1944 vandaag werd Helmond bevrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1962 wordt Algerije officieel de onafhankelijke republiek uitgeroepen en tien jaar later in 1972 de bevolking van Noorwegen stemt tegen lidmaatschap van de EEG en ze zijn nog steeds geen lid van de EU. Nee, nee, nee, die Nooren bekijken het wel. We gaan eens even kijken wat de sport vandaag allemaal ons bracht in het verleden. In 1974, in de tweede interland sinds het WK-voetbal in 1974 in West-Duitsland, wint het Nederlands voetbal elftal in Helsinki met 3-1 van Finland in de kwalificatiereeks voor het EK-voetbal 1976. Wat trouwens dramatisch verliep toen hoor. Johan Cruijff die scoorde tweemaal nadat Timo Raja de thuisploeg op, na 16 minuten op voorsprong had gezet. In 1956, de eerste transatlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen, ja ja ja, toen konden we eindelijk bellen met Amerika, dat kostte wel een godsvermogen in die tijd, maar uh, het kon wel. Zo, dan gaan we eens even kijken wie er geboren zijn vandaag, uh, dat was in 1825, Herman van Kapelle. hij was een Nederlands medicus en hij overleed in 1890. Uh, en je, je ziet hem nog veel terug in straten en zo, want er zijn veel van de kapellenstraten, daar komt dat vandaan. Weet je dat ook weer? In 1925 werd Guus Belen geboren. Hij was een Nederlands weerman en radiopersoonlijkheid, en de opa van Giel Belen. En in 1952 werd Ray Clark geboren. Hij was een Engels beroemd voetballer. En in de jaren 60, in 1961 werd Heather Locklear geboren, zij was een Amerikaans model en actrice, ja, waarschijnlijk nog steeds. En ook een beetje triest vandaag voor het Oranjehuis, want in 1968 werd Johan Fizo van Oranje Nassau van Amsberg geboren, hij overleed natuurlijk naar aanleiding van een ski-ongeluk in 2013, <coughs> dat zijn natuurlijk trieste dagen voor de familie. Wie zijn er allemaal overleden vandaag? op deze 25e september, dat was Philips de Schone, hij werd 28 jaar oud, hij was vorst van de Bourgondische Nederlanden en hij overleed in 1506. In 1983, Leopold III, hij werd 81 jaar oud, hij was koning der Belgen, dat is ook zo raar hè? je zegt niet koning van België, nee het is koning der Belgen, ja ja ja. En in, even kijken, we gaan even verder kijken. In 1991 overleed Klaus Barbie op 77-jarige oh, 77 leeftijd. Hij was een Duits oorlogsmisdadiger van de Tweede Wereldoorlog. En Andy Williams, 84 jaar werd hij. Hij was natuurlijk een Amerikaanse zanger en entertainer. En hij overleed in 2012. Hebben we nog vieringen? Ja, van die rooms katholieke kalender. Hè? Ja, die staat er ook altijd bij. De heilige Albertus van Jeruz Jeruzalem is het vandaag. En die overleed in 1149. En dan worden ze een paar eeuwen later uh, zalig verklaard. Hè. Zo gaat dat daar. We gaan even naar wat weerfeitjes toe in het verleden van vandaag. In 1906 was de laagste minimumtemperatuur min 0,1 graden. Dus we gaan nu echt de vorstperiode in. Dat zullen we de komende weken wel meer merken met uh, de weerfeitjes van het verleden. Maar in 1949 werd het... Toch nog 24 graden als hoogste maximumtemperatuur. De zon scheen het langst in 1997 maar liefst 11,2 uur en de meeste neerslagduur was in 1993, dat was 16,8 uur. Dat je niet buiten kon komen zonder nat te worden of zonder paraplu mee te nemen. Uh, we blijven even bij de damesmuziek, zoals ik dat er altijd maar noem, twee jaar later als Patricia Pij, maar uh, ze waren toen ook al volop actief hoor, en die hebben wat hitjes gehad hoor, de Dolly Dots, ja ja ja ja ja ja, en ze gaan het allemaal over die jongens hebben Dolly Dots en ze vertelde alles over de jongens, Nou, ik zal ook eens even wat vertellen, maar dan over uh, de Ava Show. die kan je beluisteren natuurlijk nu live op Radio Els 558, je gaat gewoon even naar de pagina www.facebook.com slash radioels558 en daar vind je de player om op aan te klikken en dan hoor je ons luid en duidelijk door je stereotoren heen, je kunt ook vanavond nog luisteren naar radiomaastad.com en daar hebben ze ook allemaal players staan, daar komen we ook nog... Uh, langs even. En natuurlijk gewoon via de podcast, hè? via de upload in archief.com en die zet ik wel even op uh, de site van uh, de Avasio, want die zelfs, wij hebben zelfs een aparte site hoor, van Facebook. Ik weet dat adres zo gauw niet, die zullen we wel even op gaan zoeken. Maar als je Avasio in je zoekvenster van Facebook uh, neerzet, dan kom je hem vanzelf tegen, zoals dat heet. Gezellig, de Avasio met Ferrie. De Foundations uit 1968 in de show met beeld Me Up, Buttercup, ja, ja, ja, ja, allemaal over botervlootjes en zo, hè. maar het is wel gezellige, leuke muziek voor op een vrijdagavond hier bij Radio Els 558. Er wordt mij wel eens verweten dat ik door de, heen, de platen heen zit te praten, ja, de platen door, de, door het praten heen, dat kan natuurlijk ook, maar dat uh, werkt precies andersom. Moeilijk ingewikkeld wel, nee, uh, dat komt omdat ik altijd uh, nog in de jaren zeventig gedraaid heb. Hè? Ja, en toen was dat heel normaal hoor, toen zaten de de keihard doorheen te brullen, door de intro's en door de eindro's. Maar ik heb tegenwoordig eigenlijk een beetje ongemerkt ingevoerd dat we een hele mooie plaat hebben, die, die gewoon echt de moeite waard is om het te beluisteren en nog eens een keer te beluisteren en nog eens een keer te beluisteren en dan ga ik dat dus niet bijdoen. We hebben een hele mooie, hoor. Ja, Roger Witteker. Ken je die nog? Dit is uit 1970, 70. New World in the Morning. It is wow in the dishes show. Everybody talks about a new world in the morning. Myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on.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 About a new world in the morning. New world in the morning takes so long. De laatste tonen waren dat. Nou, heb ik dat netjes gedaan, of niet, Els? Ja, dat dachten we ook. Uh, je hoort Roger Whittaker hier in de Show met de New World in the Morning. Uit 1970, ja we draaien hier bijna allemaal, alleen maar de jaren 60, 70, 80 en af en toe een plaatje uit de jaren 90, dat hoort nou eenmaal zo in de afasje. Aha, hier mag ik weer lekker doorheen praten, 1969, Lou Christie en I'm Gonna Make You Mine. Every trick in the book, with every step that you take, everywhere that you look, just look and you'll find. I'll try to get to your soul, I'll try to get to your I'm not You're fine With every step that you take, everywhere that you look, just everywhere that you'll find, I'm trying to... Hebben we nog wat Els? Wat de Oh ja, hebben we nog wat nieuws? Ja, ja, we hebben nog wat. In het oosten van Oekraïne zijn opnieuw stoffelijke resten gevonden van slachtoffers van vlucht MH17. De stoffelijke resten worden met een lijnvlucht van Sharkov overgebracht naar Schiphol, maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag bekend. Tot dusver gingen stoffelijke resten met een militair toestel naar Eindhoven, waarna ze in convoi werden overgebracht naar de korporaal van Oudheusden-Kazerne bij Hilversum. Voor identificatie. De ceremonie is gewijzigd omdat het identificatieproces grotendeels is afgerond. Een achtkoppig Nederlands team is in Oekraïne om de stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen en resten van het vliegtuig op te halen. In Duitsland rijden 2,8 miljoen Volkswagens met foute diesels. Dat zegt de minister van Transport Alexander Dobrindt. Uh, Vandaag dus. Voor zover wij weten gaat het om auto's met 2,0 en 1,6 liter dieselmotoren, al dus door Volkswagen zou in de Verenigde Staten opzettelijk de milieueisen hebben omzeild, door de dieselmotoren tijdens een test in de garage minder vervuilend te laten lijken. De ring van Amsterdam, de A10, is vanmiddag richting het zuiden ter hoogte van de Coen-tunnel afgesloten. Dat meldt de ANWB. Aanleiding voor de afsluiting is een ongeluk. Verder informatie over files en extra reistijd is misschien nu inmiddels wel beschikbaar, maar een uurtje geleden nog niet in ieder geval. De NAM gaat in beroep tegen de uitspraak van de waardedaling woningen van het Groningse Bevingsgebied. Dat meldt de NAM vrijdag. De Bevingen hangen samen met de gaswinning door de NAM in het gebied. De uitspraak van de rechter is onduidelijk, zegt Martijn Verwoerd, projectdirecteur van de afdeling Aardbevingen van de Nam. We hebben nog geen antwoord op een aantal vragen die we tijdens de rechtszaken hadden gesteld. We kunnen dan ook niet anders doen dan in hoger beroep gaan. Het spijt ons dat daarmee tijd gemoeid zal zijn, maar we willen regelingen die werkbaar zijn voor alle partijen. De uitspraak geeft volgens NAM geen duidelijkheid over welk gebied onder de compensatieregeling valt. Ook wilde NAM weten wat er gebeurt als de huizenprijzen stijgen en is onduidelijk of huizenbezitters meerdere keren schadevergoeding kunnen aanvragen. Ja, het is allemaal wat, het was trouwens het laatste nieuws hoor, dus we gaan nu alleen nog maar muziek draaien, maar zoveel tijd hebben we al niet meer zie ik opeens, we gaan al aardig naar de dat we nog maar een klein stief kwartiertje hebben, hè? zo noemen ze dat. Dus snel door met de muziek. Oeh, we gaan eens een keer naar de jaren 90, 1991. Simply Red en something got me started. Doodharige zanger, kan je nog voor de geest halen? Simpurette 1991 hier bij Radio Ls 558. En Something Got Me Started. Ik heb nog maar een paar plaatjes te gaan. Ik heb een veel langere playlist. Om. Ik, ik kom gewoon niet verder als twaalf plaatjes, ongeveer tegenwoordig in een uur. Ja, is het natuurlijk niet de bedoeling. Trouwens, morgenmiddag, waarschijnlijk tussen 3 en 6, ga je luisteren naar de Veronica's Top 40 uit de. Uh, september 1975, dus dat is precies 40 jaar geleden. En we draaien ze allemaal van 40 tot en met nummer 1. De club op de knieënplaat. En stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee.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 Sinusappel, cola, cola, cola pepermut, karamel, karamel ananas, ananas, ananas. Maar ik zeg er wel bij: bevroren we vruchten. Bevroren vruchten. Bevroren vruchten, vruchten. Voor iedereen behalve voor.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 Verboden vruchten, voor iedereen behalve voor mij. Verboden vruchten, verboden vruchten. Ja, ja, ja, we zitten hier lekker mee te dijnen en op de knieën te kloppen, hoor. Ronnie Tober, 50 jaar geleden, 1965, kwam dit nummertje uit: Verboden vruchten. Ach, wat is dat toch wel. Weer eens leuk om terug te horen. Dat hoor je alleen hier bij Radio Els in de Ava Show, hoor. Dat hoor je echt bijna nergens meer. We gaan het eens even wat rustiger aandoen. Ja, met wat tranen op je kussen. 24 uur per dag. Radio Els. De Ava Show. I can't take it. I'm so lonely. So I can't take it. Oh, I wonder why you had to go. De nood zit er bijna alweer op, ik heb nog een weerberichtje voor je. Komende nacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden van het land kunnen ook wolkenvelden vanaf zee binnendrijven. In de opklaringen is er kans op wat nevel of een misbank. De minimumtemperaturen liggen vannacht rond de 6 graden. De wind wordt zwak en waait uit de noordelijke richting. Zaterdag overdag wisselen stapelwolken en zon elkaar af en blijft het overal droog. De temperatuur loopt op naar de graad of 16. De wind draait gedurende de dag naar het noordoosten en is zwak tot matig. Zo, dit waren weer uh, een weekje vol afwasshows iedere dag. Zo uh, een lekker uurtje even tijdens de afwas een beetje, een beetje, dollen, een beetje dollen en dan wat plaatjes draaien, mooie muziekjes en uh, even op de hoogte gehouden worden van het nieuws en dergelijke. En uh, ja, dat is toch wel leuk om te doen. Morgen dus de top 40, waarschijnlijk tussen 3 en 6, dus... Uh, Stem dan even af op Radio Els 558 via www.facebook.com slash Radio Els 558. En dan uh, word je helemaal bijgepraat over de top 40 zoals die toen eruit zag van 40 jaar geleden. Ik ga eruit met uh, een nummertje van de Bengals. Ja, uit 1987 met Walk like an Egyptian. Mooi begrepen waar dat op sloeg, lopen lo lo lo als een Egyptenaar. Die hebben waarschijnlijk een apart loopje. Het zal allemaal wel. Ik vind het wel goed voor vandaag. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Poetecalouris Afwas Show.